In het oosten van Rotterdam is vannacht een flat gedeeltelijk ontruimd... nadat een auto de gevel had geramd. De auto was kort daarvoor gestolen in Lekkerkerk. De bestuurder had de eigenaar gevraagd of hij een proefrit mocht maken... omdat hij de auto wilde kopen. En toen de eigenaar de zaak niet vertrouwde, zette hij de achtervolging in. De dief ramde twee auto's en kwam tegen de gevel van de flat tot stilstand. Een aantal woningen werd ontruimd omdat de auto benzine lekte. De dief ging er lopend vandoor, maar is later gepakt.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 gezelschap Air en Kelly Watch The Stars. En dit voor de jongens uit 1998. Het de derde uur van de nacht het anders hier bij de Vara op Radio 1. Met over een klein kwartiertje een live-opname van Jacqueline Govaart... die september vorig jaar te gast was in Met. het Ogen op Morgen en ook nog een andere Nederlandse zangeres... die te pas en te onpas in het nieuws is... Bonnie St. Clair. Ja, ik ga iets van Bonnie St. Clair draaien. Dus geloof ik ook voor de eerste van mijn leven dat ik dat ga doen. Maar goed, het is dan een plaat uit de rock roll periode. En The Cure, die gaan iets bijzonders doen met Paul McCartney. En Paul McCartney heeft zijn zoon James daar ook voor benaderd. Nou, dat moet wel iets bijzonders op gaan leveren. Eerst maar eens even luisteren naar de cure met een hit van een tijdje geleden: Friday I'm in Love. We zegt nou precies van uh, Paul McCartney met The Cure. Nou, Paul McCartney en zijn zoon James die, uh, gaan namelijk een cd opnemen. En op die cd zullen oude Paul McCartney-nummers opnieuw gezongen worden. Maar Paul McCartney die heeft het idee opgevat om daar weer... Uh artiesten bij te halen die verder niks met uh, McCartney in het verleden te maken hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld uh, The Cure, die zijn benaderd en naar verluid zou er inmiddels al een nummer van Paul McCartney samen met The Cure zijn opgenomen. Er zijn ook nog andere artiesten benaderd om mee te werken aan die cd die dan uh, te zijn tijd zal moeten uitkomen, onder andere Billy Joel en de groep die bekend is vanwege zijn uh, schmink, <kis> Kiss. Nou, je hoort in ieder geval al de Cure Mate Friday, I am, I'm in love. Nou, een aardig beat-nummer, dus dat zal wel lukken, die samenwerking. Dan ook nog even de stem van Paul McCartney erbij. Uit 1980 komt dit album van Paul McCartney, waarbij hij zelf alle instrumenten bespeelt. En je hoort de man nog eens keer met Coming Up. 1980 zoals ik zei, alle instrumenten die bespeelden die zelf. En de zang die, die gedeeltelijk zelf. Want daar was ik nog een andere stem te horen. De betreurde Linda zijn echtgenote van wel Eer. Die was ook te horen in dit uh, coming-up. Zoals ik zei, ik ga Bonnie St. Clair draaien. Ja, vanochtend toen, uh, toen viel ik een uh, Pardoue het trappen in een interview dat uh, collega Giel had met Bonnie St. Clair. Nou, de inhoud daarvan, daar zal ik me niet verder uit uh, uh, resumeren. Ik laat je wel dan iets anders. Anders horen uit een periode dat uh, Buenos Aires, uh, ja, een status had... als rock'n'roll bitch, de allereerste single uit 1967... you got a light dat kader toch wel wat pionierswerk verricht Bonnie St. Claire, een van de ja, eerst de zangeresse die zich bezighield met het rockrepertoire. Temi Tiger, 1967. En zij was destijds een ontdekking van Peter Koelewijn. Nadat Temi Tiger Tiger sloot ze zich aan bij een band, Unit Gloria. En maakte ze ook een aantal stevige singles, Clap Your Hands, Stamp Your Feet en Why Kiki Man. Dat waren dan de twee grootste uit die periode. En daarna stapte ze uit de band. En toen ging ze over tot het Nederlandse talig repertoire. En de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Ah, het is mooi. Dat is een andere rockbitch van vandaag de dag. Maar hier op een gevoelige manier. in Govaart, zoals in september jongsleden klonk in Middendog op Morgen. Come on over here, boy. Tell me what is on your mind. Cause it looks like you've been crying. I can see it in your eyes. From the start Lay a head upon my shoulder if life is heavy on your heart. in this big world Baby, come home to me No need to play cool, boy You don't have to dry your tears Cause that's a game for fools, boy Now come on over here In this big world mm -hmm. And anytime you're lost In this big world Baby come home to me September vorig jaar, toen was de gast in Mette door op morgen... Jacqueline Govaart. En ze zong daar een van de liedjes van de cd die toen net uit was gekomen. Good Life, je hoorde Big World... you back to Like you and me Against the world When all the others Turn their backs And walk away You can count on me To stay Remember When the circus Came to town And you were frightened By the clouds Wasn't it nice to be around Someone that you knew Someone who was big and strong And looking out for you And me against the world Sometimes it feels like You and me against the world And for all the times we've cried We waren in dit geval te horen de moeder Helen Reddy... en de dochter Tracy, die dit de opname in de jaren 70 You and Me Against the World, een compositie van Kenny Asher en Paul Williams. De laatste die het zelf ook nog eens een keer ooit op de plaat heeft gezet. En daarvoor hoorde je dan uh, folkmuziek van een man die een heleboel instrumenten bespeelt... maar in dit geval vooral de viool, namelijk Seth Lakeman. Een nieuwe single van hem en die heette Tiny World was Helen Reddy uit de jaren 70, ook dit komt uit de periode, namelijk 1970 om precies te zijn. Ze maakte destijds een aantal dubbel LP's, Chicago Transit Authorities zo heette het in eerste instantie. Maar omdat dat te lang werd, werd het op een gegeven moment gewoon Chicago. En uit die tweede dubbel LP van Chicago hoor je Call My World... De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Het wordt toch radig van zo'n plaat als je dat weer na zoveel tijd terug hoorde. Dus het zijn niet zo'n hele goedheid geweest, maar door de jaren heen blijft het een veelgedraaid weesje. Dit van de scene met de zang van T. Lau. Iedereen is van de wereld uit 1990 en de die werd gedaan door T. Lau. Asha is een zangeres die oorspronkelijk uit Nigeria komt, maar ze won sinds sinds jaar een dag in Frankrijk. Hij heeft net een nieuw album gemaakt onder de Engelstalige titel Beautiful Imperfection. En het aardige van die cd is, ze zingt niet alleen in het Engels. Ze zingt ook in de eigen taal. Luister maar eens naar uh, Asha. Oh, I, Y dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, I'm that shit. Ik heb een die heeft een Porsche. Dat is wel, wel, wel een geinige gozer. Die komt altijd in mijn café. En dat is een ongelofelijke oplichter. Echt een oplichter. Die, die handelt in de anti-rimpelcrème. Daar handelt hij in. Die heeft een van de kleine fabriek hier aan de rand van de stad. En dan komt er één keer in de, in de week komt er een grote tankauto met 60.000 liter anti-rimpelcrème. En dan komt er een grote slang uit. En dan heeft hij allemaal potjes. En die gaat hij allemaal vullen. En dan doet hij een raar duur etiket omheen. Met een tekst hydraterend. Niemand weet wat het betekent. Maar waarom lopen ze gek, zegt hij. En dan, ik zeg tegen hem: Helpt het? Ze flikker toch op? Joep, dat is gewoon tweedans afgewerkte Je hoort Zo, dan ben je op, Hij zegt: Goed, met die mensen smeert op een muil en ik rij er een postje van. Is dat is zo prachtig. Hij zegt: Maar het helpt geen fuck, man. Al die wijven blijven heksen. Echt waar. Ja, ja, hij is heel grof in de bek. Ik zou het zelf nooit zo gezegd hebben. Hij is, hij is, hij is. Ik zeg zo vaak tegen hem: Je kan het ook anders zeggen. Maar, maar dat kan dan niet bij meneer. Nou, jammer. En.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 Eerst die Playboy met anti rimpelcrème ingesmeerd. Toen lekker gaan zitten. En toen ik hem uithaf, heb ik hem in de kattenbak geflikkerd. En nou wil onze kat niet meer schijten. Maar goed, handig Ik zit daar. in de file op de snel.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 Dat was even lachen met Joep van het Hek. Misschien heb je hem... Nou, en die was een maand geleden nog gezien op de televisie met zijn programma... Omdat de nacht en een van de sketches daaruit, die ik nog eens een keer voorbij komen, oplichter. En daarvoor hoorde je dan de zangeres Asha met een nummer van haar LP. Beautiful Imperfection Brode Ole. Als ik het goed uitspreek, want ze zong het in haar eigen... ...taal, deze Asha, die afkomstig is uit Nigeria. En vervolgens had je de stem van Emmylou Harris. Emmylou Harris die een nieuw album heeft opgenomen. Een album onder de titel Hard Bargain. En binnenkort komt ze naar Nederland, 3 januari, in carré. Maar dit was oud wat je van haar hoorde. Emmylou Harris, uit 81, zong ze Born to Run. At night we ride the mansions of glory and suicide machines sprung from komende zomer ook opgetreden op het uh, prestigieuze Montreux Jazz Festival. Hier hoorde je hem dan in ieder geval met een uh, song afkomstig van zijn meest recente CD. North and South. En het heette uh, Little in the Middle. De Radio 1 CD van twee weken geleden trouwens. De Radio 1 CD van deze week is Paul Samen. Daar het volgende uur meer van...